ANW-verkeersinformatie. Het is nog goed te merken dat het een erg problematische avondspits is geweest. Er staat nog 80 kilometer fieden. Het is behoorlijk wat voor dit tijdstip. Zeker rond Amsterdam en bij Eindhoven is het nog erg druk. Allemaal de nasleep van een aantal flinke ongelukken. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam gaat het nu geleidelijk aan weer wat beter. Tussen Bussum en Muiderslot nog wel 6 kilometer file. had te maken met een crash vanmiddag op de Vechtbrug. Maar goed, de weg is al lang weer vrij. De andere kant op is het nu weer misgegaan richting Amersfoort. Er staat tussen Knoop en Diemen en Knoopend Muiderberg 6 kilometer. Hangt samen met een ongeluk op de A6 richting Almere bij Muiderberg. Daar zijn twee rijstroken dicht. En omdat het zo druk is en was op de A1 richting Amsterdam... is het ook flink vastgelopen op de N236 richting Weesp. Er staat tussen Ankerveen en Weesp, Weesp 7 kilometer file. Dus dat is beslist geen alternatief. Dan de A9, Amstelveen naar Alkmaar. De weg is weer vrij bij Knoopend Velsen. staat nog 6 kilometer via na een ongeluk. En ten zuiden van Eindhoven zijn nog flinke problemen op de A67. Richting Venlo bij Gelderop, 6 kilometer. Voor een spoedreparatie is de linker rijstrook dicht. Zal de hele spits zo. Ook de andere kant op loopt het vast vanuit Venlo. Tussen de afrits Zomeren en Knaalpunt rijden 10 kilometer. Ook daar is maar één rijstrook open. Wat ik fijn vind aan Regiobank...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 Zelfstandig zonder vast. IT-staffing. Good thinking. it Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl.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 Dit is Radio 1, de NTR. Genstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Edwin van der Sar is onze record-international met 130 Interlands. Daarna komt Frank de Boer met 112. En als je die twee bij elkaar optelt, kom je op 242 Interlands. En dat is een mooi getal, maar onze gast kan op maar liefst 250 komen... met de oefeninterland Nederland-Zwitserland... die u vrijdag live kunt zien op Radio 1. Hier is Jack van Gelder. Uw presentator is Jelly Brouwer. Hoe heet jij eigenlijk echt, Jack? Jack? J-A-C-K. Toen mijn ouders dat uh, gingen aangeven eind jaren 50... hadden ze best problemen om dat hier aan te geven. Die naam bestond eigenlijk niet... Uh, 27 december 1950. 1950. Uh, tegenwoordig kan je iedere naam bedenken. Je kan je, je kind, als je dat zou willen, vloerkleed noemen. Maar toen waren er echt allerlei geregistreerde namen. Dus er bestond wel Jacques, s j a L k of Jacques. Maar Jack werd eigenlijk nog niet, uh, was er nog niet officieel geregistreerd. Dus uh, nou, Dat hebben ze toen, do toen doorgedrukt. En ik ben blij met die naam, eerlijk gezegd. Waarom ben je blij met die nou, ik naam? Ik vind het een leuke naam. Uh, wij hebben onze zoon ook een Engels-Amerikaanse naam gegeven. Brian. Brian. Uh, Kleinzoon Mik, dat hebben zij dan uh, natuurlijk gedaan. Ja, ik vind het wel... Uh, en, uh, uh, en heb je geen mooie Joodse doopnamen gekregen? Oh, nee. Helemaal niet. Oh, nee. Nee, nee, nee. nee. Ik, nee ik, ik, ik ben uh, Joods van origine, maar ik ben niet, helemaal niet gelovig. Uh, dus uh, nee, daar ben ik blij om, eerlijk gezegd. En was dat ook bewust dat je ouders hier dat juist ik, geen Joodse namen hadden? Dat weet ik eigenlijk hadden? niet. Ik ben dus natuurlijk ruim vier jaar na de oorlog uh, geboren. Misschien dat ze zoiets hebben, hebben gehad van, de belasten we niet mee. Daar is nooit over gesproken? Nee. Hm. Nee. Um, je komt nu bij uh, AFC vandaan. Ja. Dat is jouw club. Normaal niet Ajax, het is AFC. Het is AFC. Ik werd afgelopen vrijdag uh, uh, ja, geridderd zoals het heet, omdat ik 50 jaar lid ben. En dat is geen enkele dat verdienst. Dat ook nog. Ja, afgelopen vrijdag. vrijdag. Ja, dat was dat wel het weekend van altijd. Ja, hoogte. heel leuk. Maar ja, daar hoefde ik in principe niks voor te doen. Alleen maar gezond te blijven en gewoon AFC te blijven. En mijn zoon op diezelfde avond, 25 jaar lid. Dus dat was een hele bijzondere. Ja, eigenlijk 35 jaar lid. Maar je wordt pas zilveren ploeger als je uh, 35 bent. En hij is bij zijn geboorte lid geworden. Evenals ons als, als, uh, kleinzoon. Vanaf je tiende zit je al. Ja, de de, ja, ja, ja. En uh, je vader is daar gestorven? Ja, mijn vader is uh, overleden bij een uitwedstrijd van het eerste uh, bij OSV. Ik zat toen in Zuid-Frankrijk en mijn zoon speelde bij AFC. Dus die heeft het gelukkig ook niet live meegemaakt. Maar uh, die is in het harnas gestorven. En ik denk dat hij dat op zijn multiple choice ook wel had staan. Alleen wat jaren later. Hij was 74 toen hij overleed. Op zijn multiple choice? Ja, ja goed. Dat als je kan kiezen hoe je dood wil gaan... dan is dat voor jezelf, denk ik, de mooiste dood. En ook nog bij AFC, maar te vroeg. Wat staat er op jouw multiple choice dan? Nou, ik hoop ook een keer in ene, maar wel na mijn tachtigste. En in goede gezondheid, dan tot die tijd. Zeg maar gewoon. dan zijn er een hoop uh, mogelijkheden. Ja. Ik bedoel, op het podium als musicalster of achter als, de. Zoals Tommy Cooper, of, ja, ja, je, nou ja. goed. Ik, of je, achter de microfoon je of hoopt, voor ik, de camera. Je hoopt, denk ik, dat je, dat het, dat je een leidensweg wordt bespaard. Uh, ik, ik, ik denk voor de nabestaanden, hoe gek het ook klinkt, is het mooier om een, een proces te hebben waarin je afscheid kan nemen. Maar het is dan egoïstisch, zeg ik maar, een beetje van de nabestaande... voor de persoon zelf, denk ik, dat het het mooiste is dat het gewoon over Laten is. we die multiple joys even vasthouden. Voor de camera, achter de microfoon of op het podium als musicalster? Nee, ik, ik, ik, als het gebeurt, dan hoeft er, wat mij betreft... alleen mijn naaste bij te zijn en hm. geen camera's. Hm. HFC is de chique voetbalclub, hè? de chicste club van Nederland. De Amsterdamse voetbalclub, ja. ja. ja. ja het heeft, Ze uh... schenken daar cappuccino in het voetbalkantine. Ja, tuurlijk. Hey, nee, <laughs> Ho, ho, ho, sociëteit. Oh, kantine. Societeit. Societeit. Societeit. Ja, natuurlijk. Want dan kunnen we op, uh, op onze gewenste momenten ook uh, gedistilleerd schenken. En dan heb je andere sluitings- en openingstijden. Ja. Het is echt de enige club in Nederland waar cappuccino in de sociëteit wordt. Nee, hoort. inmiddels uh, bij heel veel clubs. Nou ja? Ja, ja, ja, ja, ja echt waar. Ja, ja, hmm. ja, ja. Nee, we zijn echt een gewone voetbalvereniging. Met alles erop en eraan en met alle gezin te geloven en afkomst. Dat is allemaal geen probleem meer. Aanstaande vrijdag, dan is het zover. Dan doe je de 250ste Interland. Ja. En uh, nou, dat is gevierd inmiddels. Afgelopen ja, ja, zondag enorme verrassing. Ja. Opeens gingen alle lampen uit. Wij tijdens een live uitzending van Ze Voetbal. Wij wezenloos, want we wisten niet wat er gebeurde. Want je zit gewoon met je opbouw van je programma. En ik had smiddags nog behoorlijke ruzie gehad met mijn eindredacteur. Want ik had gevraagd, we hadden op vrijdag vergadering gehad... denk aan een eindbandje. Ik had een idee over een eindbandje. En toen had ik hem er zaterdag over gebeld. Ik dus die ben ik nog niet aan toegekomen. En zondagmiddag ook niet... En toen kreeg ik echt de P en het werd zo'n ruzie via sms... Dat, hij, dat ik tegen hem zei, nou ga jij lekker, lekker zelf presenteren vanavond. En hij zei tegen mij, nou, doe jij de eindredactie, dat doe je toch eigenlijk altijd al. Dus we hadden echt gewoon ruzie. Maar ja, s'avonds begreep ik pas dat hij het eindbandje gewoon niet hoefde te maken... omdat we daar helemaal niet aan toe kwamen. Maar via sms, je schreeuwt niet zo over de telefoon als je nee, op de radio niet, wel eens nee, te horen bent. Nee, ik ben niet een echte Ik, ik, ik moet wel zeggen, het nadeel uh, van sms en mail is... dat heb ik nu toch wel vrij recent ook ervaren... Uh, dat het allemaal zo meteen zwart op wit staat. En ik ben vrij direct. En daar zit dan geen nuance in. Uh, Wat ging we is onlangs, via sms? Oh, uh, bijvoorbeeld bij de technische commissie van AFC. Een, een, een, een collega van mij mailt ook graag. En op een gegeven moment vliegen we elkaar dan inderdaad op papier in de haren. Want als ik hem in de haren, ik heb niet zoveel <laughs> meer. Maar dat, uh, ja, op een of andere manier uh, moet je daar dan toch... misschien met een gesprek uh, makkelijker uit kunnen komen. In 1978 had je nog heel veel haar. Ja. Enorme bos. Ja. Argentinië, ja. Nederland-Argentinië. Ja. Even luisteren. Ja, leuk. Het staat echt weer 50 centimeter van René van Lekker, of die een bandage zijn haar moet. Dat weet niet of hij iets met hem moet. Maar de Argentijnen, het er wel aan met name. De aanvoerder van de Argentijnen heeft geprotesteerd tegen het feit dat René van of dit dit om heeft, dat er schip op zit. En uh, nu moet hij of een ander bandage erom, of uh, hij moet helemaal van de strijd af. Met andere woorden, de Koude Oorlog is uh, compleet koude oorlog is compleet. Ja. Met z'n drieën deden jullie commentaar. Ja, dat was eigenlijk onmerkelijk. Theo Komen was al naar huis gegaan vanwege de Tour de France. En Evert en Eddie deden het verslag. Evert en Napel en Eddie Poelman. En uh, ik werd uh, de avond voor de wedstrijd ingekwartierd... Uh, als speler van het Nederlandse elftal. De spelers mochten namelijk, en de begeleiding van de KVB over onze radiolijnen naar huis bellen. Dat klinkt heel ingewikkeld. Maar zij zaten eerst in Mendoza en in Córdoba. Maar wij hadden 24 uur radiolijnen van Buenos Aires naar Hilversum. En uh, dat was vrij uniek, want toen in de tijd was het gewoon... ja, dat kunnen mensen zich niet meer voorstellen. Toen was de telefoon nog best bijzonder, <lacht> en zeker op die grote afstanden. En zij mochten dus over onze lijnen bellen, van, van Mendoza naar Buenos Aires. En dan verbonden wij van Hilversum naar Vinkerveen door, of mm -hmm. wat dan nou. ook. En als tegenprestatie hadden we ja, een geweldig goede band. En één van ons mocht de avond voor de wedstrijd naar uh, het Nederlands Elftal toe. En Tara! Dat was ik. En ik mocht meerijden met de bus. En uh, ik had voor Nederland-Italië een persconferentie bijgewoond. waar Ernst Happel toen aan Kees Janssma mij had gevraagd. kan ze toch bijna acht voetbal spelen? <lacht> toen hebben we gezegd: ja, een beetje. En toen heeft hij een bal gehaald. Toen hebben we anderhalf uur een bal staan hoog te houden. Want we kenden elkaar helemaal niet. En toen kwam ik bij Nederland-Argentinië. Ik had dus een, een, een oranje jek aan. Ik had een kaart om als zijnde iemand van een team. En toen kwam ik daar op dat veld. Nou, dat was dat stukje van met de manchet van, uh, van de kerkhof. Ja. En toen wilde ik gaan zitten en toen vroeg ik aan de materiaalman van Adidas, Henny Warmenhoven. Toen: Mag ik op jouw materiaalkist zitten? Want ik wist niet waar ik naartoe moest. En dat zag Happel. Hij zegt: Nein, nein, Henny, doe Gates trouwens. En ik zit dus drie plaatsen naast Happel tijdens de finale in de met een mobiele foontje, Want zo ging het toen. En dat was dan ook het geluid wat je nu hoorde. Ja, dat is, in principe is de eerste meteen de meest onvergetelijke geweest. Want bij een VK-finale in de ducout zitten. Dus Wim Jansen kwam eruit en die heb ik mijn jek gegeven. En, en, Wim Surby zei, als ik, er ja, en Wim Surby zei als ik erin kom, dan schop ik Bertoni, zoals dat zo mooi heet... het licht uit de ogen. <laughs> nou, dat deed hij dan ook. Dus dat, ja, dat gebeurde allemaal. Het was belachelijk. Was je zenuwachtig eigenlijk? Nee, ja, ja, het, het overkomt je dan. En ik, ik moet zeggen, het leukste vind ik eigenlijk, omdat ik dat dan nu terughoor... Eh, dat ik eigenlijk wel een beetje dezelfde stijl heb. Ik Praat vind ik wat... Misschien wat netter, weet ik niet. Maar eh, wat, ja, wat, wat, wat, wat rustiger... Maar ik vind het wel leuk om het te horen, want het is, ik, ik hoor wel dat ik het ben. Ja ja ja, ja, ja, ja. ja. En die koude oorlog. En ik was hartstikke jong. Het was, ik was nee, in principe 27 bij een WK-finale op het veld... in een heksenketel, een absolute idiotie. En ja, daar stond ik dan. En, en, en achteraf begrijp je pas van... wauw, dit is een moment dat maak je nooit van je leven meer mee. En dat dat dan de eerste ja. was die je hebt ja. gedaan. Je ja. hebt inderdaad echt een razend tempo hè, in, je, in je spreek... Ja. Ja, maar ik kan ook heel rustig praten. Ja, dat zal wel. <laughs> um, hoe is het eigenlijk om nu 250, ik bedoel 250 interlands? Wie, wie heeft dat bijgehouden? Nou, op een gegeven moment vroeg een keer iemand aan mij... hoeveel interland is het eigenlijk van je? Ik, ik heb geen idee. En toen kon ik met, uh, met elektronische agenda hè, kon ik terugkijken tot 93... Toen dacht ik, daarvoor, ik heb geen idee. En toen vroeg ik aan Jan Venema van de NOS hoe zouden we dat, nou, nou, dat dan kunnen uitzoeken? En toen zei hij nou, uh, we drukken gewoon op bij beeld en geluid op check van Gelder. En toen kwam de hele lijst eruit waar ik radioverslag van heb gedaan. En toen zijn we dat een keer gaan noteren. En toen kwamen Sorry. we dus... Op, Aha, ja, feestje. Ja, ja, nou ja, het is in ieder geval leuk. Het is een leuke mijlpaal. En het ja. zijn, zijn gewoon heel veel interlands. En misschien dat ik ooit een keer een boek ga schrijven... Uh, niet alleen over mijn eigen leven, maar bijvoorbeeld over de 250 of misschien dan 300 in de land. Waar je een aantal dingen uitpakt. Want er zijn bijna in ieder in land zit wel een verhaal. Ja. Even uh, uh, luisteraars kunnen vragen stellen, opmerkingen Prima. plaatsen. Uh, en, en het gebeurt niet vaak, maar voordat de uitzending begon... was er al een vraag van Mijn een moeder? luisteraar. Oh. Niet je moeder. Okay. Maudis van Rijswijk, PSV'er. Beste Jack, ik heb twee vragen. Je bent AFC'er en toch word je vaak voor, Aj voor Ajaxiet versleet. Waarom leg je dat niet wat vaker uit bij studiovoetbal? Ja, maar dat, dat, dat is niet meer uit te leggen. Als de mensen de perceptie hebben dat je voor een club bent... kom je daar moeilijk vanaf. Uh, ik heb het ontzettend goed gedaan in mijn leven. Iedereen buiten Amsterdam denkt dat ik voor Ajax ben en iedereen bij Ajax vindt dat ik anti-Ajax ben. Dus ik heb het enorm goed gedaan. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ik, ben ik heb het ontzettend he goed gedaan ja. in mijn leven. Ik nee, denk nu ik gaat er wat komen. Nee, maar ik ben heel veel naar Ajax geweest in mijn jeugd. Ik ben in het of bij het Olympisch Stadion geboren, dus we gingen naar Ajax in de meer in het Olympisch Stadion, maar ook naar DWS. en, en uh, Ik ben ermee opgegroeid, maar op het moment dat je in je vak bezig uh, gaat, dan leer je ook de uh, ja de eigenaardigheden en de onhebbelijkheden van mensen kennen. Dat heb ik bij Ajax ervaren met een aantal mensen. En bijvoorbeeld bij PSV, dat vind ik het mooie. Als je daar komt, staan er nog altijd bij dezelfde deur dezelfde mannetjes. Net zoals ik ouder geworden. Of bij Feyenoord, waar ik het heel goed namens zin heb. Maar ik ben Amsterdammer. En Amsterdammer, dan ben je dus Ajaxiet en dan ben je dus Jood. En dat irriteert me mateloos. Uh, dus ik krijg ook wel ik, mijn... mijn Twitter-account is Jack underscore AFC 1895. <laughs> A, duidelijk, kan ik niet. AFC 1895. En dan krijg ik toch nog van mensen dat jij nog steeds... ook in je Twitter-account je associeert met Ajax. Dan denk ik, ja, wat moet ik daar nou mee? Daar ja, kan ik niks mee. Moet duidelijk kan je zijn. Nee, nee. Ja. Je bent trouwens al 32 jaar getrouwd met een Fijnoord supporter Ja, nee, ik ben al langer getrouwd. Ik ben uh, volgend jaar... Dit is, ik ben nu 39 jaar getrouwd al. Ja, ja, ik ben in 1972 getrouwd. En uh, ja, Marja is, uh, is, uh, houdt van voetbal op afstand. Uh, alhoewel, als ze zit te kijken, dan wordt ze heel fanatiek. Uh, maar die, is inderdaad, uh, ja, die vindt Feyenoord uh, hartstikke leuk. Nou, prima. Houdt van voetbal op afstand. Wat moet ik me daar nou, weer dat, voorstellen? Het, het, het, de laatste tijd, als ik dan thuis ben, en dan kijkt ze ook wel eens mee. En dan begint ze zich ook, hé, hey, maar wat is dat? En, en, en mijn zoon is uh, in 1998 uh, meegeweest naar Nederland-Argentinië uh, en nederland Brazilië toen in... Uh, in Marseille. En die zijn er de wedstrijd: Ik ga nooit meer met mama, want die gaat zo te keer. <laughs> en uh, ja, mijn vrouw is gewoon een fanatieke sportvrouw. Hij heeft tien jaar eerder visie gebasketbald. Uh, maar hij heeft zoiets van het voetbal. Ik geloof het allemaal wel. En ze zal ook wel op afstand van jou houden, want zoveel zul je niet thuis zijn. Nee, maar ja, ik ben het toch ook wel geregeld. Maar misschien dat we daarom ook wel 39 jaar getrouwd zijn. En dat het zo leuk is om elkaar weer zo nu en dan te zien: Nee, het valt erg mee. Nog een vraag van dezelfde luisteraar. V.I. TV maakt je regelmatig belachelijk. Afgelopen vrijdag ook nog weer geloof ik Ja, ik trek me daar helemaal niets van aan. Uh, uh, Even de vraag afmaken. Ja. Toch sla je nooit eens terug in studio nee. voetbal. Komt dat door afspraken met de nos? Nee, of wil je echt niet eens ordinair terug doen? Nee, ik, ik, uh, kijk, als zij dat leuk vinden, dan vind ik het prima. Maar wij hebben het niet nodig. Kijk, zij hebben, en uh, vind ik, uh, daar kan ik ze mee complimenteren... Uh, de meeste fans, wij hebben de meeste kijkers... Uh, vergelijk uh, afgelopen zondag en afgelopen maandag gisteren... dan hebben wij een half miljoen meer kijkers. Dus ik maak me daar niet druk om. En je hebt vaak dat de kleinere partij zich wil optrekken aan de grotere partij. Nou, ik vind het hartstikke leuk wat zij doen... maar wij hoeven ons niet te verlagen om dan toch dan nog een maar even over die te televisiering. Te wat vond je er nou van? Nou ja, ze hebben gewoon de meeste fans. Het is natuurlijk in principe onbegrijpelijk dat de Voice of Holland niet wint... Uh, maar uh, ik vind het knap. Het is een goed, goed marketingverhaal met heel veel jonge kijkers. Ze hebben veel jongere kijkers dan wij, die dus twitteren en allerlei doen en internet. En wij hebben een, wij hebben een publiek van rond de 50. Nou, prima. Dus ik vind het prima wat zij doen, maar ik wil me inderdaad niet verlagen tot uh, het uitdelen van, uh, van allerlei pesterijtjes. Maar kijk je eigenlijk liever naar? De Force of Holland of VI? Ik kijk überhaupt weinig televisie, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ik maar kijk... als je dan zou moeten kiezen zo'n avondje? Dan kijk ik naar VI. Hm. Ja. Eh, omdat het toch ook op je vakgebied ligt. Maar soms dan denk ik, nou, dat hoef, ik, ik hoef het lang niet altijd te zien. Maar dat geldt voor. Ja, ik vind bijvoorbeeld leuk, eh, ja, leuke leuke comedies en zo. De Big Bang Theory, iedere avond om acht uur. Dat vind ik geweldig. En uh, ik, vond, ik vond de serie van Noen geweldig. Dus ja, ik, ik, ik ben niet een echte geregelde hm. televisiekijker. Goed, ik meld nog even dat luisteraars uh, zich kunnen melden, opmerkingen kunnen plaatsen, vragen stellen op onze website radiokunststof.nl. Um, Jack van Gelder, ik meld het nog maar even voor de mensen die later zijn uh, ingeschakeld. TV-presentator, uh, modeman, uh, musicalster, ja, maar bovenal... ben ik een aantal jaren geleden gestopt. Ja, dat is stop. gestopt. Nu okay. zit Van Van Peperstraat daarin. Hoe zit dat eigenlijk? Uh, ja, die doet geloof ik nu wat voor dat merk. Uh, en ja, ik weet ook niet precies hoe het is gegaan. Ja, dat was dan ook weer met vriendschap en, en toestanden. Iets uh, met vriendschap en toestanden. Ja, nou ja, ik vind het, ik vind het een beetje jammer. Het was, uh, het was mijn kindje en uh, ik ben daar uh, uh, niet leuk weggegaan. Uh, Jij bent dat merk gestart in 1993? Met, met, met, met een vriendje, ja. En, en een vriendje en van de AFC. Toen hebben we een andere vriend erbij gehaald. Ja, daar ga je al. Hè? En uh, ja, die heeft me nog steeds in mijn hart gestoken. Dus uh, toen had ik, ik... Ik had twee dingen kunnen doen. Dat heb ik ook letterlijk op een uh, vergadering gezegd. Ik kan je in reepjes scheuren of ik ga weg. En ik ben toen weggegaan, maar ik had hem in reepjes moeten scheuren. En uh, ik, had dus, ik had er echt veel harder voor moeten vechten. Nou ja, dat is iets wat ik verkeerd heb gedaan. Maar dan leer je wel je vrienden kennen trouwens. En in reepjes scheuren? Wat moet dan, ik me daar nou, nou ja, ongeveer dat, bij dat, voorstellen? Dat, dat, dat, ik, dat ik degene... <laughs> ook opeten uh, daarna. Nou ja, dat ik hem in ieder geval had moeten slopen, ja. ja, ja. ja dan kan ik ook heel haatdragend zijn, ja. Want wat is daar dan... bedoel, zonder nou in details te zeggen... Ja, Lucie. Kijk, ik, uh, als ik ergens maar binnenkom... Maar ben je genaaid door ben. hem? Hoe gaat zoiets? Ja... Financieel? Ja. Nee, nou, uiteindelijk uh, wordt, wordt de tent overgenomen en, en worden anderen er veel beter van. Maar het is niet leuk als je iemand op een gegeven moment erbij trekt uh, en die ook er goed voor beloont en de waardering geeft, dat die op een gegeven moment zoiets heeft van: nu wil ik ook de schijnwerpers krijgen. Maar de schijnwerpers krijg je op het moment dat de schijnwerpers naar je toe draaien, dat kan je niet eisen. En dan is daar nu de andere levende etalage, Pop. Jouw collega Twan van Peperstraat. Ja, maar goed, Twan is alleen misschien een uithangbord. En ik was dus echt gewoon algemeen directeur en groot aandeelhouder. Hm. Althans, een van de grotere aandeelhouders. En heeft Twan dan dat merk ook de hele tijd aan? Volgens mij niet. Nee, maar... Ik ga er eens op letten. Ja, ik bemoei me daar dan niet mee. Nou, nee. Maar dat is, dat is ook casual. Maar jij kijkt natuurlijk af en toe wel even in. Nee, nee, nee maar het is een casual merk. Dus uh, wij staan toch vaker wat netter in beeld. Ja, ik vind het eerlijk gezegd ook heel lelijk. Nee, het is niet lelijk. Het merk is niet leuk. Die lelijk. bodywarmers. Hebben we bodywarmers Ja, tegenwoordig? Ja, hele oh, lelijke rode bodywarmers. Nee, warmers. dat kan niet waar zijn. Echt waar. Nee, Kijk nog is, maar eens Nee, op dat die kan zak. niet waar zijn. Het is een leuk merk. Goed, um, je liefde voor het vak. Ja. En dan heb ik het over het vak van voetbalcommentator. Want dat ben je toch vooral, ja. volgens mij. Het begon toen je zes was. Ja. ja. Ja, opmerkelijk. Dat weet ik zelf ook niet. Wij woonden uh, op de, uh, in de Agillestraat in, in Amsterdam-Zuid. Uh, en daar schijn ik op het balkon... Uh, verslagen te hebben gegeven. Gewoon, en dat, ik weet wel. Op het balkon. Op het balkon. En dan, hoe, Ik zie Geen een jongetje van zes. Geen idee. Ik denk dat ik dan wat voor me uit heb zitten kletsen. Maar ik weet wel dat ik, dat kan ik me wel herinneren dat ik zong op het balkon. Wij gingen naar Italië op vakantie en dan zong ik op mijn manier Italiaanse songs op het balkon. Wat zong je dan? Ja, dat geen idee meer. Misschien voladen en dat soort gekke dingen. Echt Italiaans toen je zes was? Nou ja, maar natuurlijk niet uh, helemaal goed, maar wel uh, fonetisch. En naast ons precies op dezelfde etage woonde een befaamd violist die ook een orkest had, Paul Godwin. En uh, die zei toen van, dat uh, is een talent die gaat later door in de muziek. En dat, ik kan me dat van, van muziek meer herinneren dan het, doen, uh, het geven van verslag. Maar wie heeft dit verhaal dan de wereld ingeroepen? Geen Hadden idee. Er sprake van een pollepel en een jongetje van zes. Ja, nee, ik heb het later ook gehoord. Ik, ik weet het niet. Je moeder? Nee, volgens mij niet. Maar misschien inderdaad dat het via buren wel. Want ik weet wel, dat kan ik me <lacht> nog wel herinneren: dat ik wel eens zong op balkon. En dat er dan van andere balkons, in mijn gevoel natuurlijk een ovatie, maar dat het wel een paar mensen klapte of zo. Ja, dat weet ik wel. Dus ik, ik had het wel snel van: ja, dat vind ik wel leuk. Publiek vind ik wel leuk. <lacht> Ja, wat erg, hè? Ja, nee, dat is het begin van alles natuurlijk. Ja, ja, ja. Want daar, daar ging het fout Is ja. gebleven. Ja. Radio is gebleven terwijl je toch uiteindelijk ook naar de televisie ging. Waarom bleef die radio toch nou, altijd? Ik ben nog... eigenlijk begonnen bij de, de Tros Televisie in 1972. Als je land ter de zee. Nee, nee. toen, toen deed ik, zat ik op een afdeling uh, bij, uh, bij Tros Daar zat Theo Komen toen ook en, en Kees van Nieuwhuizen die was toenmalig chef sport bij het Parool en later grote man met Nike en bijvoorbeeld nu de manager van Hiddink. Ja. Uh, toen begon ik daar met uh, tv en toen ging ik wat radio doen... omdat die frequentie van het tv-programma wat minder werd... bij de Ferry Maat Soul Show. Oh ja. Want daar, uh, die vond het wel leuk als ik op donderdagavond... iets aan basketbal en boksen deed, want dat vond hij wel Amerikaans. En toen ben ik uh, een keer... Dat vond hij wel Amerikaans? Ja, dat vond hij wel leuk. Gewoon in de... meer in de Soul Show. En, Joe Frazier en zo. Ja, ja, ja. Ons nee, ook die ons is net overleiding. Ja. En een geweldige uh, foto. Ik, ja, in perol. Ja, mooi. Ja, met ja, een heel mooi wit pak. Als ja, zanger ja. ook, ja. Ja. Maar um, toen mocht ik een keer voor langs de lijn vallen. Omdat Mart TV deed en geen radio kon doen voor langs de lijn. En toen vlak erop heb, ben ik voetbal gaan doen. En vlak daarna de Olympische Spelen in 76. En toen ging het eigenlijk heel snel. Uh, en daarna kwam Trost Televisie weer terug. En uiteindelijk kwam dan uh, Studio Sport in, in 95. Want wat klopte er eigenlijk, gelijk, van het begin af aan? Heb je er enig idee van? Ja, dan moet je het dan toch wel ongeveer weten. Wat er klopte, ja, ik denk dat men vond dat ik er wel iets van kon. Hm. En, en, en dat ik op tv wel aardig overkwam. Al het, in het begin was het nog wel erg van, uh, goedenavond, dames en heren, hier staan wij. Dus daar ben ik niet zo heel erg enthousiast over. Maar mijn radioverslag is eigenlijk vrij snel, dat ging eigenlijk meteen wel. Ja, dat is dan toch iets dat je, dat je, wat je meekrijgt. En Denk het ik... feit dat je altijd die radio erbij bent blijven. Ja, ik ben doen. gek van het medium. Ik vind het zo'n leuk medium. Wat maakt dat het leuk? Ik zei net, uh, like, I saw it on the radio. Wat ook ja, uh, ja. Uh, Joost Prinsen net, uh, net zei. Ja, maar dat is mooi. Dat je, dat je uh, kan visualiseren van uh, wat je ziet. En uh, ja, ik vind het nog steeds, het is het snelste medium. Uh, TV heb je allerlei mensen nodig en camera's. Ze moeten uh, op een of andere manier toch ergens anders komen. En radio is zo mooi en zo snel en zo leuk. En... Ja, wat je bij radio heel erg kan krijgen. Misschien hebben mensen nu een voorstelling... hoe wij er met elkaar bij zitten bij wijze van spreken. Het is heel anders dan ze denken. En iedereen heeft een ander idee. Ja. En dat is het leuke van radio, de mysterie van het, van het medium. Ja. Um, dus heeft het, oh, vereist het iets heel anders van een commentator dan het commentaar leveren Zeker. bij een televisieverslag. Uh, Zeker. Zeker, want uh, daar uh, hoef ik uh, als iemand naast schiet, dan hoor ik nog wel eens verslaggevers zeggen van hij schiet <lacht> naast op televisie. denk ja, Volgens mij heb ik dat wel gezien. Ja, wat, wat, wat moet je anders doen? Ja, dit is natuurlijk een heel nou, duidelijk ja, voorbeeld. Maar... Ik denk dat ik de eerste ben geweest die op de radio in een verslaggeving uh, zegt van, zegt van uh, de bal is nu 15 meter over, uh, over de middellijn aan de rechterkant van het veld. Uh, dat niet. Nee. Nee? Nee. Nee, Theo lulde me wat. Ja, maar met, met alle respect. <lacht> maar Theo was, een, Theo was een artiest. Theo kon dingen bedenken. Dat, dat heb ik nooit gedaan. Die verzonden helft erbij. Theo kon mensen bij de Tour de France door een tunnel laten gaan... die er niet was, omdat hij het niet meer wist. <lacht> nee, dat, ja, dat was heel anders. Maar Theo was echt een artiest. En uh, ik probeer toch echt wel waarheidsgetrouw uh, de dingen te verslaan. Dus uh, het leukste compliment wat je ook kan krijgen... is van blinde mensen die helemaal aangewezen zijn op je commentaar. En die zeggen, ja, het was voor ons zo beeldend... we wisten precies wat er aan de hand was. Ik probeer ook te zeggen van, uh, wat, wat, wat de kleur van de outfits is... of uh, hoe de situatie van het veld is. Uh, of er wat op het veld wordt gegooid. Dat soort dingen, want dat is hetgene wat je extra moet aanvullen. En heb je dan uh, een beeld van de mensen voor wie je dat doet? Nee. Zitten ze in een auto? Jij bent gewoon... Interesseert me helemaal niks. Voor mij doe ik het voor mezelf. Dat interesseert me niet. Nee, dat heb ik op televisie ook niet. Natuurlijk, de volgende dag kijk je naar de kijkcijfers... om te kijken of het allemaal nog wel een mm -hmm. beetje werkt. Maar ik krijg van de radio eigenlijk nooit een feedback... van hoeveel mensen luisteren. Zullen we even gaan luisteren? Ja, uh, nou ja, het bekendste voorbeeld. Laten we daar maar eens oh, mee nee, beginnen. 98? Ja. Oh, jee. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen... met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Ik ja. vind het heerlijk om na te luisteren. Nou ja, het mooie is natuurlijk, omdat ik zeg... ik heb het gevoel dat we in de halve finale komen. En dan gebeurt het. Dus je, je, je pompt jezelf al met adrenaline op. Je zit in een eindfase van een hele belangrijke wedstrijd. En je zegt, ik heb het gevoel dat. En dan gebeurt het. En ook nog zo mooi. En dan ga ik helemaal uit mijn dak. Ik geloof dat het inmiddels bijna twee miljoen keer... Uh, op YouTube bekeken is. <lacht> uh, en vind vriendje van mij is wel heel leuk. Die woont in New York. En die heeft drie kinderen. En een van de kinderen is een meisje, of een inmiddels jonge vrouw... die een vriendje heeft die ergens in midden Amerika woont. En die kwam op een gegeven moment op visite. We zitten over voetbal te praten. God, jij ook van voetbal? Amerikanen, toch heel bijzonder? Ja... En hij zegt, ja, er is een, een vriendje van mij, zegt die vriend van mij... Die, die, die doet commentaar op de radio, waarop hij zegt... toch niet diegene van Bergkamp, want dat had hij ook gewoon. <lacht> het was zo mooi. En dat is dus wel heel leuk. Dat Jack zelfs in de ja, ja, nou ja, in Brazilië. Ik was in Brazilië met het Nederlands zelf... al een paar maanden geleden. Er speelde een vriendschappelijke wedstrijd. Maar er is een sportprogramma, ochtends, dat als er iets bijzonders is... mij laat horen met Bergkamp, terwijl ze daar niets van begrijpen... maar net zoals wij wel eens hun doelpunten hebben... hebben zij dat daar, als zij, nou ja... Uh, exotisch, anders en uh, ja, totaal gek. Maar hoe was het? Was het nou die Paraguayaanse uh, Die Heel lang. Goal. Ja, ja, dit, dit ja, ja. Ja. Ja, ja, dat was ook waanzinnig, toch? Klopt. Ja, dat klopt. Beter nog? Anders. Anders. Ja. Anders dan ja, tien ja, ja. keer Dennis. Ja, ja. Het was tien keer, hè, ja, dat ik je, je geef Dennis. Het, ja. En je wist het nog. Bij de quiz uh, ja, werd dat gevraagd ja. en jij wist dat het uh, tien keer was. Nou, dat is een goed. Uh, uh, We <laughs> luisteren uh, uh, naar nog een uh, ander fragment. Jack van Gelder aan het werk. Oranje wordt gevaarlijker en Oranje komt wat beter in zijn vel. Oranje trekt zelfvertrouwen en uh, de corner wordt nu genomen van de rechterkant van het veld met de linkervoet van uh, Arjen Robben. Bal gaat ongetwijfeld indraaien en uh, dat bleek net ook wel een aardig recept, want in de verdedigende zin zitten ze er niet altijd even goed bij. Kijk hoe die corner is, De corner komt laag, wordt doorgekopt de kant en daar gaat hij. Hij zit erin! Het is Sneijder! Hij zit erin! Sneijder komt. Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij! En Sneijder scoort! Nu geen Melo hoor! Nu geen eigen doelpunt. We weten zeker dat het snijder was. Nederland is met een Nederlandse achterstand. op een 2-1-voorsprong gekomen. We zitten op driekwart van de wedstrijd. Mijn koffer kan misschien weer uitgepakt. Dat had hem nog niet ingepakt, toch voor de mazzel? <lacht> Ongelooflijk. Wat zijn ze blij. Ja, ja, ja. Maar het is inderdaad zo dat je je koffer dan nog niet inpakt. Op een gegeven moment uh, kom je... Bert in, in, in, Nederlof eh, hoorden we, hè? Nee, Bas, uh, uh, Bas, sorry, Tichler. Bas Tichler, ja. Op een gegeven moment uh, kom je in de fase dat het uh, afgelopen kan zijn. Dat je na die wedstrijd je weet dat je naar huis gaat. Maar dan durf ik mijn koffer nog niet te pakken. Want ik denk, als ik mijn koffer nu pak, gaan we er ook uit. Dus dat doe ik dan niet. Terwijl het wel makkelijk is. Want je hebt van vier weken al die meuk bij elkaar te halen. Nee, maar dat, ja, dat, dat is leuk. En, en uh, het leuke is ook... Uh, een, een... Dat is dus bijgeloof. Zonder. Dat is bijgeloof. Maar het leuke is ook, als ik dan dit terug hoor... Dan denk ik, hoe kom je daar nou eigenlijk op? Want ja. dan ben je een andere soort persoon die dan naar jezelf eigenlijk zit te beoordelen. Geen idee. Ik, ik, we schrijven ook nooit wat op. Ik weet wel, collega's vroeger, die schreven grappen op en die streepten dat af. Dat heb ik van mijn leven nog nooit gedaan. Nee, helemaal nooit. Nooit. Want je moet je toch wel voorbereiden. Ja, al... Je bereidt je voor, je weet uh, over de tegenstanders het een en ander. Je weet uh, uh, uiteraard de namen, de nummers, uh, de clubs en, uh, en de leeftijd aantal interlands. En wat achtergrondinformatie, maar ik probeer het uh, absoluut te doseren. Want uh, de mensen thuis willen gewoon weten wat er gebeurt. Belangrijker dan dat ze tantejarig is op die dag. Ja, en grappen, dat. Uh, nooit, nooit, nooit. nooit, nooit. nooit van... nee. En daar vertrouw je ook op. Dat dat dan wel nee, als er komt, geen grap in niet? zit, zit er geen grap in. Maar ik kan in het dagelijks leven ook heel adrem zijn. Dus daar ben ik nooit bang voor. Hm. En hoe onverwachte dingen zijn, des te leuker ik het vind. En welke combinaties zijn? Ik bedoel, Nederlof... Uh, Nederland was eigenlijk de meest rustige van, uh, van allemaal. Eigenlijk een hele vreemde combinatie, maar wel in principe qua klankkleur het meest uit elkaar en daarom wel een hele aparte combinatie. Ja, ja. En Dries en ik die moesten altijd heel erg oppassen dat we niet over de top gingen, want uh, Leo is natuurlijk ook heel erg snel Leo met boodschappen. Uh, en Ronde Rijk, uh, ja, dat was eigenlijk een hele, ja, op, op een, een hele goede uh, kijk op voetbal ook. Uh, ja, een hele keurige. Tussen aanhalingstekens, boekhouwer, weet je wel. Die heel rustig en niks aan de hand en geen gekke escapades. Prima. Goede combinatie. Met humor. Allemaal ja, humor lot. ook, hè? Mm -hmm. ook met Bas Stigler. Dat je met elkaar zoiets hebt. A, een verstand van voetbal. B, eh, goede radiocommentatoren. En C, humor. Dat je niet als je elkaar aflost, dat je denkt, wat zegt die nou? Wat, wat een onzin. Want dan leidt het je alleen maar af in plaats van dat het je even ja, ontspant. Laten we nog even luisteren naar uh, de combinatie Jack van Gelderen en Nederlof. Ja, dat Hallo Jack, dit is Ben Nelof via Skype vanaf Tessel. Ik woon hier al drie jaar. En op dit moment kun je het niet op of af. <coughs> dus vandaar dat ik het hier vandaan doe. Uh, we hebben samengewerkt van 1984 tot en met 1990 ontzettend veel leuke dingen meegemaakt. En voor mij persoonlijk was het hoogtepunt de halve EK-finale van 1988. Uh, het beslissende doelpunt van Marco van Basten. Niet alleen omdat het zo'n belangrijk doelpunt was. Maar ook omdat je zo verschrikkelijk hard juichte... dat de arme verslaggever onze collega van de DDR... Volgens vader hebben voor onze stoel weggeklapt. <laughs> ja, dat klopt. Dan ja, gaan we op, misschien en. nog een keer proberen op die lange bal. Ja, hoor. Doet hij inderdaad? Knap nou, Jan Wouters. Wouters, meteen de door naar van Basten. Van Basten, ja. Die ja. Stop, stik hem is Dat lekken er weer op. En dan is daar een beetje zekker van Basten. Ja, dit was dus uh, ja. afgelopen zondag uh, bij de verrassingsactie. Ja. Bij studio uh, nou, voetbal. Het mooie was eigenlijk dat... Uh, um, die avond, dus we winnen van Duitsland... Um, en ik, uh, ik kreeg van een van de spelers van Nederland zelf... dan een shirtje. Ik, uh, ik krijg heel veel shirts en ik heb een waanzinnige zelf collectie. Het Ja, jouw verzameling, hè? Dus ik, voel, ik voelde dat het een nat shirt was in een plastic tasje. Dus die iemand die had gespeeld, Het was het shirt van Lothar Matthäus. En toen uh, liep ik daar weg bij het Volksparkstadion... en toen heb ik nog even een gebaar gemaakt... wat niet echt mooi is, maar zo van... fuck you. En... Uh, <laughs> Maar toen kwam ik in het hotel en toen waren er eigenlijk een aantal jongens die zeiden: Kom, we gaan feesten. En dat hebben we ook gedaan, want we waren helemaal door Dolle heen. En toen kwam ik om zeven uur ochtends in mijn hotel. En ik denk, nou, lekker pitten, heerlijk. Uh, we, zien de dag, we zien wel wat de dag van, uh, van vandaag brengt. En toen zat Bert Nederlof beneden in de hal met zijn koffertje. Dus ik denk, die is gek geworden. Dus ik zeg, Bert, wat ga jij doen? Hij zegt, wat gaan we doen? Wat ben je laat? Ik zeg, wat ben ik laat? Het is zeven uur in de ochtend. Wat ga je doen? Hij zegt, ik weet niet of je het weet, maar wij moeten nu naar Stuttgart... want we moesten de anderhalf finale Italië-Sovjet-Unie verslaan. En ik moest rijden, 800 kilometer. En je was en Ik zo. heb geen, nou, besopen niet, maar wel heel erg moe. Dus ja, ik, ik weet niet, maar, maar ja, dat is dan toch een soort zegentocht... van daar moeten twee grote landen maar zien uit te zoeken... wie er uiteindelijk tegen ons mag spelen. Maar Bert Nederland was gewoon goed op tijd naar bed gegaan... en Hele lekker verstandig geslapen. Ja, precies. Hele verstandige jongen. De boekhouder versus de... Ja, ja, nou ja, ja versus de wat eigenlijk. Ja, wat voor vers... man zit hier tegenover mij? Nou, ik ben wel een levensgenieter. Ja. Uh, ik heb het altijd uh, ontzettend naar mijn zin. Ik heb het nog steeds naar mijn zin als ik op reis ben. Dan vind ik het leuk om iets van de stad te zien. Ik ben geen stapper meer. Dat heb je natuurlijk vroeger. Als je jong bent, ga je nog wel eens drinken eens een slok. Ik ben helemaal geen drinker. Uh, maar er ging wel eens een biertje in of wat dan ook. Maar nooit excessief. Maar ik heb altijd wel genoten, ik heb altijd wel gekeken van, van, van, van wat er is in een stad en, en, en hoe leuk hmm. is het. Ja. Um, en lekker eten. Uh, Afgelopen zondag uh, uh, was dus die verrassingsactie. En dat, jij wilde het natuurlijk ook nog wel hebben over Ajax-Utrecht, lijkt mij. Ja, daar begon we nog gelukkig mee. Ja. Wat is er toch allemaal aan de hand uh, als we het over Ajax hebben? Als jij nu de PR-man zou zijn van uh, Kruif. Je nou, ik, verkrijg... je? Nou, ik, ik heb inmiddels uh, ik heb afstand genomen van alles wat zich daar afspeelt. Want ik vind het zo een ongelofelijke zielige vereniging met alles en iedereen die over elkaar heen valt. En als je op een gegeven moment denkt dat er een bepaalde stroming is, die dan uiteindelijk de macht krijgt en een, een totale steun uh, heeft, dan is dat absoluut niet zo. Het blijft daar onrustig. Ik geloof dat ze nu aan het proberen zijn om van Bas de technisch directeur te maken. Waar het voor Johan aanvaardbaar is. En wat voor de Raad van Commissarissen aanvaardbaar is. En dan kunnen we, als mensen zitten, het gaan beoordelen. Maar ik heb er eigenlijk helemaal geen. Ik word er een beetje moe van. Ik vind het een beetje. Bert Wagendorp van de Volkshandel stelde voor: weet je wat, geef hem nou gewoon alleen macht. Dat heb ik laatst ook in twintig Jij had ook een twintig Geef Johan alleen de macht, dan lukt het of het lukt niet. Als het lukt... Nou, zal iedereen bij Ajax heel blij zijn. En als het niet lukt, ben je er vanaf. En jij Want weet waarschijnlijk wel wat er dan gebeurt, hè? Nou, ik weet het niet. Het, het kan best zijn... dat als hij de goede mensen neerzet... Uh, waarom niet? Ik geloof dat niemand... de wijsheid in pacht is, maar... Heel veel maar... mannen zijn hun idool kwijt, hè? Ja, maar ja, goed... Uh, Zie wel... jij dat ook zo? Ja, maar... Um, ja. we, we, nou nee ik, ik wil niet zeggen kijk wij, wij hebben uh, een, een... hij is toch echt een beetje de weg kwijt ja maar nee hij heeft ook wel hele goede dingen maar wij hebben thuis bijvoorbeeld zo nu een hele goede klusjesman maar die kan niet zingen dus met andere woorden uh, Johan wat doe jij dan weer ja maar Johan kan heel veel verstand van voetbal hebben maar ik, dat wil niet zeggen dat hij een club kan organiseren maar hij ja, heeft dus heus moet veel je hem geen alleenrecht geven die wil het lekker doen dan valt hij vanzelf wel nee, door dan, de dan zie je het nou, misschien lukt het wel <laughs> maar nogmaals het interesseert me eigenlijk helemaal niks mm. Dat meen ik. Ik ja. kijk me echt aan van... Nee, dat, me, dat, dat interesseert me helemaal niks. Als wij met de AFC... Maar, maar hoe lang heb jij met die man gewerkt? Ik heb veertien jaar de PR van Kruis ja. genomen. gedaan. Ja. Ja. 14 ik... jaar, dan zal het je toch wel wat interesseren. Nee, nou ja, goed. Ik heb, ik heb een, uh, een, een goede band met Johan altijd gehad. Maar ik ben het lang niet altijd met hem eens geweest. En nu zitten we ook in een fase van... Ja, ik ben het lang niet altijd met hem eens. En dan uh, zit je even uh, in de andere hoek uh, voor straf. Nou, dat interesseert me helemaal niks. Uh, ik blijf mijn mening houden. En als Jij dan... zit voor straf in een andere nee, ja, hoek. Ik, ik merk dat dat, dat, dat, dat dat zit wat minder. Ik zag hem laatste keer ergens. En ik denk nou, dan zeggen we elkaar dag. Maar het is anders dan in, in het verleden. Maar Want? Ik... Hoe is dat dan anders? ja, dat is wat oppervlakkiger en wat afstandelijker. Maar ik, ben, ik, ik predik niemands evangelie. Dus ook het evangelie van Kruif niet. Ondanks het feit dat ik hem bewonder. We hadden en hoorden daarnet ook jouw kwaliteit als, uh, als voetbalcommentator. En er is nog een andere kwaliteit die je bezit waar heel veel mannen ontzettend jaloers op zijn. Weet je wat dat is? Geen idee. Echt geen idee? Nee. Waar zijn mannen. Nee, geen idee. Nee, echt niet. <laughs> Ze zouden dat heel graag willen hebben. Shirt. Vooral shirts zijn het ook alweer? Ja, niet. veel. Uh, nee. Is nog? nee, niet die shirt. Ik weet het echt niet. Die telefoon van je? Oh, met al die nummers. Ja, ja, ja. ja. Hoe bescherm je die eigenlijk? Want dat is... Nou ja, als... bedoel, je hebt echt de belangrijkste telefoon. Nou goed, nee, ik ben er niet okay. heel nieuwsgierig naar, maar... Heel veel... Ik heb heel veel nummers, ja. Ja. ja. ja, dat bouw je door de jaren op. En, en, en zodra... ben je hem wel eens kwijt? Als je dan zo'n avond hebt doorgehaald? Heb je hem wel eens per ongeluk ergens laten liggen? Nee, maar ik heb hem laatst, nee niet laten liggen. Ik, uh, wat, gebeurde er, wat is de laatste keer gebeurd? Oh, uh, ik was aan het golven en ik zie zo mijn golf trolley het water ingaan. En dan zat mijn telefoon in. Die had ik net weer twee weken. Prima. Maar ik heb altijd een backup, Dus wat dat betreft uh, is er niks aan de hand. En men kan niet in mijn telefoon komen. Oh, nee? Nee. Want? Nee. Nou ja, er zit dus een wachtwoord op. Een, een code? Ja, ja, ja. En die weet niemand verder? Nee. Nee. Nou ja, dat doe ik niet voor, voor mezelf. Maar met name van de mensen van wie ik de nummers heb. ja. Ja. Het programma, hè? want uh, de voetbalcommentator... dan hebben we de televisiepresentator ja. uh, Jack van Gelder. In uh, VI uh, afgelopen week, je hebt het ongetwijfeld gelezen... Uh, Kees Jansma ja. kreeg de vraag voorgelegd. Ja. Uh, waar kies je voor? VI, Voetbal International... het programma uh, die de televisiering heeft gewonnen... of uh, uh, Studio Voetbal... Ja. En hij had... Jij weet het vast. Het was saai, ja. de avond ervoor ja. had hij het over. Overigens heb ik toevallig die uitzending niet gepresenteerd... en was ik het helemaal niet mee eens... want ik vond het een hele leuke uitzending door Tommy, uh, Tom Egbers gepresenteerd. Maar ja, dat kan. Uh, uh, uh, uh, ik moet ook zeggen, V.I. is verrassender dan dat wij zijn. Het, is ook, het zit ook meer naar entertainment toe. En het is ook helemaal niet erg. Ze hebben een hartstikke leuke RTL boulevardachtige sportrubriek. Prima. Hartstikke leuk. Niets ten nadelen van. Maar als serieuzer. Kees Jansma dan zegt... hij heeft het inderdaad over de avond daarvoor... maar dan zegt hij daarna ook... ze moeten iets aan de formule doen of aan de gasten. Die durven niet vrij uit te praten. Ik zit bij beide programma's wel eens aan. Bij VI word je uitgedaagd... om meer te vertellen dan je aanvankelijk wilde. En bij Studio Voetbal niet. Misschien omdat de mensen aan tafel elkaar te goed kennen. Jack van Gelder doet zijn stinkende best... maar zal het strakker moeten gaan leiden. Ja, daar hebben we het daarna meteen over gehad. Want hij had een paar Hoe dagen later. zijn presentatie. Een boekpresentatie, Kees. Kees. En toen uh, ik was daar uitgenodigd, toen kwam hij toen ik binnenkwam naar me toe. Hij zegt, ja, er staan dingen in voor iedereen. Klopt niet helemaal, hoor. Toen <lacht> dacht ik, nou, dan weet ik wel dat het niet zo positief is. Maar het mooie is dat, dat vind hij... ik nou ook echt malen onder ja. elkaar. Hè. Maar het mooie is dat hij me twee weken eerder belt en zegt van, uh, moet, misschien moeten eens kijken. Misschien kan ik vanaf volgend seizoen twee keer in de week, uh, twee keer in de maand gaan aanschuiven. En dat kan ik dan niet met elkaar rijmen. Zo, <lacht> so... ja. Dus ja, dit is, ja, maar je moet het allemaal niet zo, uh, zo nauw nemen. Maar wel serieus. Toch, ja. daar ben je dan even niet goed van, toch? Ja, dat vind ik niet leuk. Nee. Natuurlijk nee, niet, vind ik, absoluut niet leuk. Ik kan wel zeggen, dat maakt me niet uit, maar ik vind het niet leuk. Dan denk ik, waarom? En wij belden hem nog op, zegt hij... Nee, ja, maar wat ik eigenlijk bedoel is dat... Uh, en dan heeft hij, denk ik, ook wel een punt... Dat Jack, die weet alle vragen die hij stelde weet hij zelf veel nou ja, beter dat, het antwoord maar op. Maar dat is misschien wel het probleem. En heb, uh, We hebben er ook wel over gedacht en over gepraat al. Misschien is het verstandiger dat er een andere presentator komt... en dat ik, aan dat ik aan tafel ga zitten. Want het is inderdaad zo dat er wel eens zaken zijn... waarvan ik in, op dat moment meer weet dan de vier bij, aan de tafel bij elkaar. Ja, dat kan wel eens gebeuren. En dat daar kan ik hem wel... Ja, dat, dat kan ik wel uh, Dus dat gaan wij binnenkort meenemen? Nee, misschien niet, misschien wel. Maar uh, geen idee nog. Ik vind het nog steeds leuk om, te, om de rol te hebben die ik heb. Maar oorspronkelijk was het zo dat ik eigenlijk alleen maar gespreksleiders zou zijn. En ze zeggen hier, alsjeblieft jongens, ga je gang. En als het op een gegeven moment ho, ho, ho en ha, ha, ha en nou ben jij. Ja, dat lukt dus niet, want dan, dan heb ik teveel, uh, toch wel te veel know-how zelf. Maar voel je dan ook wel eens ongemakkelijk dat je daar vragen aan stellen bent... waarvan je zelf veel beter weet wat het antwoord kan is dan... Kan wel eens ongemakkelijk zijn, ja. Kan wel eens gebeuren, Ja. ja. Of dat iemand iets roept dat ik denk: kom je nou naar mij? Dat klopt gewoon niet. Ja, en dat <lacht> moet ik dan ook gewoon zeggen. Ja, op een gegeven moment je kan je tong er ook niet afbijven bij. Maar zeg je dat dan ook? Ja, dat zeg ik ook wel. Ja. Hmm. Ja, ja. Want je bent ook wel erg aardig. Hè? Dat is ook ik altijd. Kan aardig, nou ja, ik kan ook heel vervelend zijn en heel lastig zijn. En ook in verslaggeving heel negatief zijn of heel kritisch zijn. Maar ik doe het wel altijd met een lach. Dus ik ben niet iemand die meteen zo iemand hmm. in zijn nek bijt en denkt: nou ja, er komt geen adem meer uit. Hmm. En ja, dat, dan denkt men misschien dat ik ja, journalistiek niet doorbijt... maar ik bijt altijd door. Alleen ik doe het wel op een gedoseerde manier. Ik wil de mensen nog wel even laten ademen. We hebben nog een uh, fragment. Gaan we even naar luisteren. Ja, ik ben een, een beetje doen. aangedaan, ja. Ja, Jack. Daar gaan we zo naar luisteren. Wil je nog wat zeggen? Want hierna kom je niet meer aan bod. Nee, ik wil uh, zeggen dat ik aangedaan ben en dat ik het heel, heel erg bijzonder vind... en dat het ja. geweldig is om, uh, om ons zo lang het Nederlands tot te mogen verslaan... en dat ik er nog steeds ontzettend veel plezier aan beleef... en dat ik de hoop uh, in goede gezondheid met jullie allemaal uh, nog lang te kunnen doen. En ik vind het ook heel bijzonder om... Uh, natuurlijk, ik heb wel eens met Arno, met Andy uh, gewerkt, met, met Even en maar dit zijn de vier mensen die, uh, als ik zo naar kijk... ja, toch uh, mijn voetballeven hebben beheerst... En, uh, ja, ik ben een hele onverschillige beer met dit woord. Maar, is ontroort, maar ja. ja, ik kan er niks van doen. Prost. Mm -hmm. Ja, zo reageert een onverschillige beer dan. Ja, nou goed, ik, ik, ben ook, uh, ik kan heel emotioneel zijn. Maar goed, mijn verslaggeving is ook emotioneel. Ja. Ik verslaat net als uh, vroeger dat ik achter de keeper van de tegenpartij bij AFC sta. Tegenwoordig zit ik meer op de tribune omdat ik het wat beter wil overzien. Maar dan is het ook van jeetje, wat doe je nou? En goed en ja, dat, dat zit dan eenmaal in je. Ja. Ik kan dat dan eerlijk gezegd niet zo goed rijmen met. Hoe heette die bobsleer ook alweer? Die, uh, die niet naar beneden durft. Ja, die ik weet wie je bedoelt. Ja, Ik weet niet meer. Weet jij nog hoe die heet? Nee, nee, nee maar, maar het komt toen ging wel. jij enorm te keer Dat we denken, oh ja, dat is zo'n man. Die dan ja, maar roept het... van een slap, ja, een slappe lul. Of ja, ik had toen echt zoiets. Ja, dat... ik denk, Dori, daar ja, train je voor. En op een gegeven moment denk je, dan sta je daar. Ja, dan, dan moet je ook gewoon er doorheen. Maar je ik... nam zo heftig. Ja, ja, ja, ja, had... Zo van dit flik je me niet. Wij nee, mannen onder elkaar, nee, kom nee, op. Nee, nee, dat had ik inderdaad. Dat is iemand die uh, jarenlang uh, voor zijn eerste parachutesprong gaat. En dan gaat die deur open en zit hij... Die... Goeiedag, nou is wel een beetje koud buiten. Nou, je kan er toch wel enigszins Kan nee, ja. je daar helemaal niet in inleven? Eh, enigszins, maar ja, toch ja, wel. Ja, ik wel. denk zelfs dat jij je daar heel goed in kunt. Ja, ja, ja, Maar aan de andere kant denk dat ik dat het op... dat de woede zich eigenlijk op jouzelf richt. Nou ja, we ik, ben, ik ben een scheiter, want ik ga niet eens een nachtbaan. Dus nee, ja, wat dat betreft, nee, is ook zo. Maar als je dan eenmaal staat en je doet mee aan Olympische Spelen en het, het is inderdaad gevaarlijk... Dan ben jij de eerste die heel hard roept. Nou ja, als de rest allemaal naar beneden gaat, dan denk ik, ja kijk, als er, als er meerdere waren geweest die zeggen van dit is absoluut en we, we, we maken nu een front en we gaan niet naar beneden, dan vind ik het wat anders. Maar als je als enige, uh, althans voor zover mij bekend, uh, zegt ik ga niet naar beneden, dan denk ik, jeetje dan hebben wij weer met Nederland, weet je. Ik ben wel heel chauvinistisch. Ik, ik sta onmiddellijk achter sporters waar ik nooit van heb gehoord... als ze met Nederland iets presteren. Dat is heel erg, maar dat is zo. Nog een paar vragen van luisteraars. Goedemorgen, goedemorgen. Volgens mij is het goed ja. Ik heb een vraag voor uh, meneer Van Gelder. Mm -hmm. Uh, ik zelf ben a-technisch wat voetbal betreft, maar dat doet er niet toe. Hoe onthoud je de namen van al die voetballers? Heeft u dan een papiertje met nummers en namen? Hoe zit dat? Ja. Dat was mijn vraag. Veel plezier met uw programma. Papiertje met nummers en Thailand, namen? In Thailand, trouwens. Oh, oké. Okay. Papiertje met nummers en namen, absoluut. Uh, maar ik denk, uh, dan nog moet je het op een gegeven moment wel heel snel zien. Uh, als ik nu een wedstrijd heb uh, met spelers die ik van mijn leven nog nooit heb gezien... en ik krijg de 22 namen, weet ik binnen vijf minuten ongeveer wel. Binnen vijf minuten? Ja. Ja, wie, ja dan, dan, je noteert ook even de posities, wie staat de rechtsbek. En, en als je je dan echt concentreert, weet je binnen vijf minuten wel al die 22 namen. Het hangt wel een beetje van het land af, lijkt mij. Ja, dat moeten niet hele verschrikkelijke namen zijn, maar normaal gesproken lukt dat wel. Ik meld even, het is nieuws. Uh, het is 19.46. Het PVV-Kamerlid Dion Graus stapt met onmiddellijke ingang uit de parlementaire enquêtecommissie... die onderzoek doet naar de overheidsmaatregelen tijdens de kredietcrisis... Hij vindt dat hij te weinig gelegenheid krijgt om vragen te stellen over de bonuscultuur. Ik betreur ten zeerste dat ik na jaren werkzaamheden voor de Parlementaire Onderzoekscommissie en nu de enquêtecommissie dit besluit heb moeten nemen, zegt Graus. Hij benadrukt dat hij niet kan meewerken aan wat hij noemt een slap verhaal. En tot zover deze nieuwsflits. En wat vindt Jack van Gelder hiervan? Van dit soort politiek gereutel? Helemaal niks. Mm -hmm. Je nee. hebt je wel eens uitgelaten als. Nee, nee, nee, maar dat is een oh, dat dat... misverstand. Nou ja, ik heb ooit gezegd. Uh, ik zeg, ik heb helemaal geen voorkeur voor een politieke partij. Maar ik weet waar je naartoe wilt. Het was toen een uitlating over de PVV. En ik heb toen gezegd. Ik hoor toen voor het eerst bij een partij dingen die mij aanspreken, normen, waarden aanpassen aan waar je bent. En gelukkig hebben een heleboel partijen dat, hebben, hebben dat overgenomen. En daar kan ik me veel beter in vinden dan het extremisme... wat de PVV zo nu dan heeft. Ja. De Marokkaan, de dit, dat, dat verafschuw ik. Dus nee, dat zou nooit mijn partij ja, zijn. Heb je er spijt van dat je dat toen geroepen. Nee, ik vond toen dat zij de eerste waren die hun nek durfde uit te steken. Nou, dat de LPF ook... had dat toch ook al wel Ja, gedaan. nou ja, goed. Ik heb in de tijd ook postuum uh, uh, uh, Pim Fortuyn gestemd. Postuum. Omdat, en ja. heb je ook op Wilders gestemd? Nee, nooit. Nee. Hm. Uh, nog een vraag. Helaas radio 1 uh, niet meer synchroon met voetbal op tv. TV is trager. Kan daar iets gedaan worden? Niets is mooier dan radioverslaggeving en daarnaast tv-kijken. Nou, ik merk het zelf ook, want ik, uh, ik presenteer er nu op donderdagavond uh, langs de lijn. Uh, en dan merk ik zelf ook dat dan zit ik naar een wedstrijd te kijken en dan loopt het radioverslag voor. En dat vind ik buitengewoon vervelend. Want dan zie ik dus de beelden. Uh, ik denk dat men daar in Hilversum uh, wat aan moet doen. Want dat, dat is absoluut uh, met een vraagje te doen. Dat zouden ze ook moeten doen. En ik maar... zal er nog een keer op aandringen. Ja, ik heb wel eens gehoord. Als ze het gelijk leggen in Hilversum. wil het niet zeggen dat het gelijk is in Amsterdam. of gelijk is in Groningen. Want daar zit dan toch weer. Ja, dat heeft dan toch weer te maken met hoe het wordt opgestraald. en via welk. Maar het kan beter dan dat het nu is. Want dus dat heb... doelpunt kunnen ze in Groningen eerder zien dan in Amsterdam? Dat zou best kunnen. Nu. Maar ja, in ieder geval horen. Dus uh, ik heb wel eens gehoord. Dat, uh, of ik heb wel eens een brief gekregen van iemand. Hij ongelooflijk. Wordt die penalty genomen? En u zegt al dat hij erin gaat. En dat klopt eigenlijk nou, altijd. Ja. <lacht> ja, dat is wel uh, luister altijd graag naar Jack van Gelder, meldt uh, Frank. De nieuwe generatie verslaggevers Jeroen Elshoff, Philip Koken, Jeroen Gruter... is deskundig, maar humorloos, op het saaie af. Waar zijn de nieuwe Jack van Gelders? Nou, op de radio kan je het anders doen dan op televisie. Of selecteert de NOS op saai. Nee, totaal niet. want uh, Ze noemen hier bijvoorbeeld Gruter en, en Elshoff... echt grote talenten bij ons op televisiegebied. Maar op televisie uh, is het wat minder... Uh, jeugd dan op de radio. En, maar als je gruiter, En waarom? Uh, als... Hoe komt dat? Nou, omdat het niet hoeft, omdat de beelden er wel zijn. Maar uh, een, een grap kan je maken. Ja, dat grap, kan je maar dat, ook Maar jongens beelden. zijn op de radio ook heel anders dan op de televisie, hoor. Dus uh, daar, daar, gaan ze, daar gaan ze ook meer van zichzelf doen. Uh, de tegel wordt binnengebracht met waarop daar zo dadelijk wat opgeschreven oh, kan worden. Oh. En dan uh, Gregory Dunker. Of Gregory Dunker. Ik wil even zeggen dat ik als blinde heel veel heb aan de verslagen van ja. Jack. Ga zo door, zou ik zeggen. Veel humor en verstand van voetballen. Nou, ja, dat is ook ja, een van de mooie dingen wat ik zei. Dat noemde je net de al. Mensen. Ja. Ja, dat, daar, dat vind ik eigenlijk de mooiste complimenten. Ja. Hm. Ja. Dat jij de ogen hebt van degene die. Uh, ja, ja, die, die, also, oh. ja die, die afhankelijk zijn van mijn uh, berichtgeving, ja. Um, welk, welke uh, nummer is het op dit moment eigenlijk favoriet bij jou... als je dan onder de douche staat te zingen? Ik sta nooit onder de douche te zingen. Wanneer zing je dan wel? Je bent toch zo'n enorme zanger? Ja, ik zing eigenlijk nooit thuis. Nee? Nee, echt niet. Jij doet het alleen maar als het er echt toe doet? Ja. <laughs> ik bedoel... ja nee, dat moet zijn. Als het nee. publiek is. Ja. <laughs> nee, ik zing echt, nee, ik zing eigenlijk zelf nog. Hè? Ja, nee. Maar, eh, als dus ik... daaruit kunnen wij concluderen. Je zingt niet voor je plezier, maar... Nee, ik zing wel voor mijn plezier, maar ik ben geen douchezanger. Nou ja, maar wanneer zing je dan wel? Geen idee. Ja, ik zing... ja, alleen maar dan... die ene nee, maar glansrol we we dan... in Le Miserable. Ja, ja, nee, maar... En verder hoor je hem niet. Zo nu en dan, als ik, ik, ik speel alleen maar wat uh, akkoorden piano. Dan heb ik wat bladmuziek en dan speel ik wat akkoorden. En dan vind ik het leuk om mee te zingen. En dan zegt mijn vrouw, ga nou weer eens een keer op pianoles... dat je ook de partijen normaal kan spelen. Maar dat doe ik dan weer niet. <lacht> maar dan zing ik wel eens, ja. Dat vind ik wel leuk. En uh, je zou bij de producers een mooie rol krijgen? Ja, ja nou, heel erg spijtig. Want net las ik, uh, men probeerde nog een doorstart... Ja. maar inmiddels is het uh, productiebedrijf uh, failliet verklaard gisteren. Dat is verschrikkelijk voor Mark Fijn. Voor al die mensen die zo hard aan ja. gewerkt hebben. Um, ik zou vanaf 1 oktober uh, behoorlijk repetitietijd krijgen... maar dat kon niet, er was geen repetitor beschikbaar. En nu, na nou, drie weken toen bleek, we hadden, ze hadden er gewoon geen geld voor. Dus toen heb ik gezegd, dan ga ik het niet doen... want dan kom ik niet beslaagd ten huis... Het is mij nu, wat dat betreft, een geluk bij een ongeluk geweest. Want ik had maanden gerepeteerd of weken. En dan was het nooit tot een uitvoering gekomen. Maar ik heb er heel erg van genoten. Het was een geweldige productie. Maar wacht even hoor. Want volgens mij hebben ze op een gegeven moment ook gezegd... je mist uh, de nee, acteerprestatie. Ja, maar dat is iets wat Mark Fijn toen uh, ook tegen mij heeft gezegd. Dat heb ik echt nooit gezegd. Dat kon ook niet. Want ik heb, ik heb twee audities gedaan. daar ben ik aangenomen. En ik heb één keer een uur een, een scènetje gerepeteerd. Dus dat kon helemaal niet. Ik heb Hoe komen keer... dat soort verhalen dan de wereld? Ja, dat is dan toch misschien... Omdat hij op dat moment niet wilde zeggen... wat de reden was waarom ik niet kon repeteren. Dat was toen al geld. En, en, dat en dan, is... dan maakt hij er maar van... nou, hij... Ja, ik moet, <lacht> ook eer... ik moet wel eerlijkheidshalve zeggen... misschien als ik er zes maanden aan gewerkt had... dat ik het niet had kunnen spelen. Het was een hele zware rol. Ik heb zelf in die repetitie van het uur toen... gezegd, jongens, stop... Ik denk dat ik dit niet moet gaan doen. Want als ik niet heel hard hier aan kan gaan werken... en dag in dag uit, dan trek ik dit gewoon niet. Want ik heb natuurlijk geen acteerervaring. Johnny heeft er zeven weken aan gewerkt. Zeven en een halve week. En dan stond een fantastisch Johnny resultaat. Kraaijkamp. Johnny op junior. En ik had op een gegeven moment... zou ik maar drie en een halve week krijgen. Ik zeg, dat is onbegonnen werk. Ja. En, uh, en misschien als ik er zes maanden had gewerkt... dat het ook niet had gelukt. Maar ik heb nu niet de gelegenheid gehad... om te kijken of ik het zou hebben gekund. Dat Wat is het denk enige... je... Nou, dat is heel zwaar geweest. Maar hm. ik denk, ja, tot nu toe in mijn leven... moet ik eerlijkheid zelf een beetje ijdel zeggen. Als ik iets wil, dan lukt het me wel. Dus ja, ik, ik <lacht> denk dat het uiteindelijk wel was gelukt... maar dat het heel veel kopzorg had. Gegeven. Er is één ding wat niet lukt, hè? Ik heb nou heel wat interviews gelezen, weet ja. je? En wat is het dan? <lacht> oh mijn god. Nou, wat, wat wil je nou heel graag? Al die jaren, en al die interviews roept hij iedere keer weer. Ik zou zo graag... Als het op televisiegebied is, of ja, misschien heb jij wel iets heel anders in je hoofd nu. Dat wil ik dan ook wel graag. Nou ja, ik, ik, ik zou wel een actuele sportstudio willen maken, zoals in Duitsland. Dus een grote show waarin, uh, maar waarin, ook muziek zit en waarin. Ja, kijk, uh, al sinds 88 ja, hè, roep je dit. Ja, dat zou ik geweldig vinden. Mooi. La Willem moois, Ruijs. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik heel mooi vinden. Ja, geweldig. En dat geweldig. gebeurt al niet. Shit. Het ja. is, is dus toch wel iets in het leven ja, maar van je Jack moet, van Gelden. Je, ja, je moet altijd iets in het leven houden wat je graag hmm. zou willen doen... en wat er misschien niet komt, of misschien ooit wel komt. Al is het maar bij Max, s ochtends tussen 11 oh, en 12. Ja. <lacht> Daar reken je natuurlijk al op. Nooit. Ja, ik denk dat hij zo belt, hoor. Ja, ja Jan belt Ja, wel, ja. die belt ja, wel. Oh, je hebt wel nee, warme ik heb contacten. Ik zat er in het programma, ja. En, ja. ja een aardig vent. Ja. Met een goede visie. Wat is nou eigenlijk als we dit leven zo een beetje overzien? Want dat kunnen we inmiddels wel doen, ja. want je wordt... Uh, 61, 61 in ja. Wat is achteraf uh, het moment waarvan je zegt... en toen uh, draaide alles... Nou, voor mij is natuurlijk belangrijk geweest 1988 het EK van Nederland. Uh, de winst. Theo Komen zei ooit tegen mij toen, ik zei van... jongen, jongen, ben jij populair, je kan niet eens normaal over straat lopen. Toen zei hij, ja, ik heb de mazzel gehad dat Art en Keesje geweldig gingen schaatsen. Dat Feyenoord en Ajax Europa Cup wonnen, dat het Nederlands elfte goed was... en dat de fietsers op een gegeven moment de Tour de France gingen winnen. Hij zei, ja, je moet wel de mazzel hebben dat je daar mag zijn. Dus die kwaliteit moet je hebben, maar als je de boodschapper bent van het goede nieuws... Ja, dan kan er weinig fout gaan. En dat hebben Jansma op tv en, en Bert en ik uh, meegemaakt. Bert kwam dan eigenlijk nooit op televisie na 88. Uh, mijn vrouw en mijn zoon gingen niet met mij in de stad lopen. Want ik kon niet gewoon over straat lopen. Want iedereen wilde foto, handtekenen, kletsen. Twee maanden later was je over die ongelofelijke boerenlul. Want zo snel gaat het wel in Nederland. Maar dat is wel belangrijk geweest. Voor dat is het rijden. omslagpunt geweest. Nou ja, dan, dan krijg je ook uh, de, de grotere populariteit. En, en, en, en dan accepteert men ook meer dingen van je. Want dan ben je één van, uh, van de mensen. Mm. En dat is fijn. Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Ah. ja, ja. Wat komt van. er om die tegel te staan? Blijf gezond. Blijf gezond. Ja, dat moet je er dan wel bij hebben ook nog. Ja, dat is ja. het allerbelangrijkste. Ik zie toch weer dat jongetje op dat balkon staan. En ja. dat het toen al publiek was. En dat het toen al ja. heel prettig was. Ja, ja. Nee, en dan gezond. die stralende lach. Ik hoop het ook voor jou, Jack, dat je gezond blijft. Dank je wel. Ja, ook dank je. Zo dadelijk op deze zender. Twee dingen met Margrethe Rijntjes. En zij spreekt, bespreekt twee actuele onderwerpen. Uiteraard zoals iedere avond. De kundus trainers terug in Nederland. Woensdag praat de Tweede Kamer over de uitbreiding... van de politietrainingsmissie in Kundus. Afgelopen week kwam de eerste ploeg Nederlandse trainers terug... uit Afghanistan samen met de commandant van de trainingsmissie... Ron Smits. Daarover spreekt ze in twee dingen. En valkuilen van het samengestelde gezin... Dat is het uh, andere onderwerp. En wat ga je nu doen, Jack? Ik ga naar AFC. We gaan oh ja, natuurlijk, die vergadering. Zwaar vergaderen bij AFC <laughs> over nonsens. Nee. Ja, maar waarover? Ja, nonsens. Nou ja, het over gaat hoe, helemaal hoe naar gaat het met over? het eerste en het tweede en met de A1? Ik zit in de technische commissie en het is gewoon heel leuk. We hebben gisteren ook een bespreking gehad en ik kwam thuis. En ik danste echt naar binnen omdat ik gewoon lekker een paar uur over voetbal had kunnen praten. En wordt het nog eens een professionele club? Nee, professioneel als dit niet. Want we zijn natuurlijk al enigszins semi-professioneel in de topklasse. We betalen dus ook wat aan spelers. Verloont en alles, allemaal keurig. Uh, maar dit is wel mooi. Dit is wel mooi. En lekkere cappuccino. En gedestilleerd in de sociëteit. Het is gewoon heel goed in de sociëteit. <laughs> dankjewel. Oké, okay, dankje. Dank meneer Van Gelder, dit was aflevering 2373. Morgen ontvangen we Spinvis, die na zes jaar met een nieuwe CD komt. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Om dan te zeggen, ik breng een bot uit van een bizarre hoogte in contanten. En dan erbij meteen bij te vertellen dat je de bank in stukken gaat opknippen. De man die de bankwereld door en door kent. Dat is van een bizarheid en van een onverantwoordelijkheid. Oud-topman van ABN AMRO, Rijkman Groening. Die kon ik me niet voorstellen. Na alle sombere scenario's nu een optimistischer geluid. Geen ernstige, maar een mildere sessie, zegt Rijkman Groening, Die de banken moeiteloos zullen overleven. Morgen, tussen 2 en 3, in Dit is de Dag, oud-ABN-amro-topman Rijkman Groening. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan. Als ik zeg een noodfonds van duizend miljard euro. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com